Jurist Dubenitski met het NOS-journaal. In een rood in Achterveld, bij Amersfoort... is gisteren het lichaam van een meisje van 14 uit hoevenlaken gevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Een voorbijganger zag het lichaam aan het einde van de middag in het water liggen. Vanwege het sporenonderzoek heeft de een mobiele eenheid het gebied het afgelopen nacht bewaakt. Het gaat niet om de 14-jarige vermiste Savannah uit Bunschoten, benadrukt de politie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Als ik hier ben, denk ik van je, ik realiseerde dat niets nieuw is. New. Nou, ik ben wel blij dat ik het weer van Lex van den Horen volg. Het weer van Meteopagina.nl. Ja, je moet je zeker niet te, te warm aankleden vandaag. Een eerlijke zonnige zaterdagmiddag in Zoonvoorts. je hoorde de Belstars in Sign of the Times. Nou, Simon of, of the Times, uh, 6 over 2. Goedemiddag Albert Jan. En uh, het zonnetje schijnt en wij zitten er weer, Tolweg 10A. Lekker. In en het de... is uh, gezellig druk hier trouwens uh, in het gebouw. Ja, hartstikke, hartstikke gezellig druk. En uh, wel uh, in de, niet in de laatste plaats over de open dag van de Zandvoortse Bomschuitenclub, onze benedenburen. Want die zijn uh, vanaf 2 uur tot 5 uur, bent u van harte welkom om bij de open dag aanwezig te zijn. U kunt kijken hoe de modellen gebouwd worden. Er zijn een aantal modellen te bezichtigen. Dat allemaal bij ons benedenburen aan de Tolweg 10. En wel de Zandvoortse Bomschoutenclub houdt daar dan open dag. Van 2 tot 5 uur vanmiddag. U bent van harte welkom om dat eens dus allemaal van dichtbij te bekijken... en tekst en uitleg te krijgen van de diverse vrijwilligers... Die daar uren aan uh, mee bezig zijn om de meest prachtige miniaturen van boten. Dan wel van prachtige gebouwen te maken uit de rijke historie van Zandvoort. Nogmaals, vanaf twee uur tot vijf uur bent u van harte welkom bij de Zandvoortse Bomschuiterclub aan de Tolweg Tina. Uh, om een en ander te bekijken en te vragen over hoe een en ander werkt. En wellicht dat hij ook donor uh, dat? Uh, uh, donor kan worden. Donor niet, maar. Uh, uh, dat je ze dus, uh, uh, uh, kan steunen. Want, uh, ze kunnen natuurlijk donateur. Altijd, donateur, dat was het woord dat ja. ik zocht. Dus nogmaals, open dag bij uh, onze benedenburen. De Zandvoortse bouwclub. En echt, het is een aanrader om daar eens een keer te gaan kijken. En dat kan mooi vanmiddag tijdens de open dag. En wij zitten ah, daarboven. Wij zitten daarboven. En wij gaan drie uur lang Zandvoort op zaterdag live voor u presenteren. In Parijs wordt getennist. En momenteel wordt daar een, een prachtige pot gespeeld tussen uh, Andre Murray... En Del Potro, tussenstand momenteel 6 in de eerste, eerste set. En wij volgen deze spannende wedstrijd natuurlijk voor u. Verder natuurlijk de vaste items, zoals er zijn... de evenementenagenda rond de klok van half 4. Dus houdt u pen en papier bij de hand om half 3 het weerbericht. Ja, en wij hebben altijd zoiets van, zou die komen of zullen we moeten bellen? Ik, bedoel, Ik heb geen idee vandaag eigenlijk. Nee, we zijn, of Lex komt er langs, de enige echte weerman van Zandvoort. Of we gaan hem bellen, want dan zal hij ongetwijfeld lekker op het strand zitten... Het enige echte Zandvoortse weerbericht rust rond de klok van half drie. Het dier van de week is even onder voorbehoud nog steeds demon van vorige week. En het gedicht van de week, ja, volgende week is het zover. Dan heb je de Zandvoortse uh, wandel vier dagen. gaat dan van start. En wij hebben een heel prachtig gedicht daarop gemaakt. En het gedicht van de week, dat kunt u beluisteren rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Pit report, nieuws uit de wereld van de Formule 1 rond de klok van kwart over vier. En we sport kort. Uh, dit weekend natuurlijk ook de Pinkster races op het circuitpark Zandvoort. Vandaag vele kwalificatiewedstrijden en morgen natuurlijk de races. En morgen is daar voor ons aanwezig Willem van Densen. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender Zandvoort hier... Al hier aan de tolweg 10A op de eerste verdieping. Zo is het, ja. We zijn er weer tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Een mooie studio aan de tolweg 10A. En als je dan uh, ja, luistert naar CFM, kom ook even langs he, bij de tolweg 10A. En dan uh, ditmaal niet voor ons, nee, voor onze benedenburen van de Bomschuitenbouwclub. Jawel, we hebben zin in de zomer, zin in zon. En om half drie krijgen we het bericht met Lex van de Horen. Maar eerst gaan we de zon bij je brengen met deze van Maxi Priest. I never lost everything to view. you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart to leave.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 Remember, there's a lot of bad guilt Oh, baby, baby, it's a wide world It's hard to get by just upon a smile, dear Oh, baby, baby, it's a wide world I'll always remember you like a child, dear Let's see. You. Oh, baby, baby, it's a wild It's hard to get by, Ja, we vroegen ons net af of we zometeen Lex moeten gaan bellen om half drie. Het antwoord daarop, Albert Jan, is nee, want hij is in de studio gearriveerd. Zodat ik hoor je hem met het weerbericht voor de komende dagen. Onze eigen weerman Lex van den Horen. Dat vanuit de tolweg Tina zal voor het goede middag hou je radio lekker aan en geniet van de muziek van The clash. This is what's standing Van de Clash en Rock de Kesba. Het is inmiddels kwart over twee. Dat betekent tijd voor het Zalvoorts nieuws. En uh, is het in het kort of uh, heb je een heel verhaal uh, albert het jan? Laat ik aan jou over. Mag jij zelf beslissen. Oké, okay. we gaan nou allereerst even terug naar afgelopen donderdag. Want de Leeds College of Music Band gaf donderdagmiddag een gratis concert op het Raadhuisplein in Zandvoort. Mini de Moocher uit de film van de Blues Brothers, werd onder andere uh, gespeeld en gezongen. En Het was voor de voorbijgangers en de toeristen in Zandvoort weer genieten met een hoofdletter. En deze zomer kunt u met enige regelmaat Engelse schoolbands op het Raadhuisplein verwachten. Alle concerten zijn uiteraard gratis. Houdt u, houd u de agenda van de Zandvoortse Courant in de gaten en luistert naar, ook naar uw lokale zender ZFM. Ook de afgelopen donderdag is er op het complex van de Corodex in Zandvoort Nieuw-Noord een wietplantage ontmanteld. Hoeveel planten en voor hoe lang de plantage in bedrijf is geweest is vooralsnog niet duidelijk. Alle apparatuur en aanwezige plantjes en stekjes zijn afgevoerd en zijn inmiddels vernietigd. Strandpaviljoen Azuro op het Naakstrand en de gemeente Zandvoort hebben een minnelijke regeling getroffen over de kwestie strandbungalows. Hiermee wordt de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State beëindigd en wordt de weg vrijgemaakt voor de gemeenteraad om een laatste definitieve besluit te nemen over het al dan niet toestaan van strandbungalows op het Zuidstrand. Tot het natuur, Naturel Strand van Zandvoort wordt ook strandpaviljoen Havana aan zee gerekend. De minderlijke regeling die tot stand is gekomen op verzoek van de eigenaar van strandpaviljoen Azuro... bestaat uit een vergoeding voor de gemaakte kosten voor de aanvraag en, het en de juridische procedures. Het college van BMW zal aan de gemeenteraad voorstellen om definitief af te zien van strandbungalows op het Zuidstrand. De motivering van dit besluit is gelegen in de uitkomsten van het externe onderzoek... naar de juridische en financiële consequenties van het uitsluiten van strandbungalows aldaar... die is verricht in opdracht van de gemeenteraad... Als ook tijdens de eerdere beraadslagingen in de gemeenteraad van 27 september 2016. Waarin bleek dat er geen meerderheid in de raad was om in te stemmen met zandbungalows op het zuidstrand. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. Oh, ja, ja, nou ja. Zodat ik uh, veel meer, maar we gaan eerst even een plaatje draaien dan, hè. Hier is uh, Ed Sheeran en Shape of You uit de hitparadies van dit moment. The club isn't the best place to find the lovers of so the bar is where I go. Mm.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 Oh, baby, is een groot hit op dit moment in de hipperada's. De single van Ed Sheeran en Shape of You. ZFM heeft ook een eigen hipperada, de Euro Breakdown. Die hoor je binnenkort elke zaterdagavond. Jawel, dus ook wij volgen de hits van nu bij ZFM Zandvoort. Je eigen lokale radio. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes met de app. En. en mocht je hem nog niet hebben, download hem nu. En zoek even onder ZFM FM Calm the line. van de Piano Man, van die reclame van de NS, weet je wel. Ja, ja, inderdaad, dat klopt. Dit is Billy Joel, en je hoorde ditmaal niet de Piano Man... maar wel een andere goede single van hem. Dat was Your Only Human. Ja, we gaan door met het Zandvoorts nieuws. We wilden het in het kort houden, dus we hadden het eerste blokje... even ingekort, Albert-Jan, maar je hebt nog een aantal berichten. Ja, nog een tweetal. Ook in 2017 mag de gemeente Zandvoort weer de blauwe vlag huizen. Het is inmiddels alweer de 27e keer dat Zandvoort voldoet aan een aantal belangrijke criteria voor dit keurmerk... zoals schoon water, een zeker schoon zwemwater... goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Vooral voor de Duitsers is een blauwe vlag een pre om naar Zandvoort te komen. Het ereteken staat daar hoog in aanzien. Wethouder Demmers nam de vlag onlangs in ontvangst. En daarna werd de vlag met behulp van een hoogwerker omhoog gehezen... en aan de vlag gemast op het badhuisplein bevestigd. De gemeente krijgt het druk, in ieder geval de commissievergaderingen... want er zijn een drietal komende week. Er komen drie uh, vergaderavonden aan op het uh, Zandvoortse gemeentehuis. Van het burgerinitiatief Hekken tegen Hertenoverlast... tot de plankeuze voor de Watertorenplein. Diverse interessante onderwerpen komen aan bod. U kunt uiteraard tijdens deze commissievergaderingen live meekijken en luisteren. Bekijk de agenda op de gemeentelijke website. Want zowel dinsdag, woensdag als donderdag... zal er worden vergaderd tijdens de drie de commissievergaderingen. Tot zover het nieuws bij CFM. En wat ik net al zei, ook te volgen via de ZFM-standsvoort-app. Krijg je altijd de laatste nieuwtjes als eerste. En dat wil je toch, hè? Nou, Lex van den Hoorn die zit in de studio van CFM. Zo dadelijk hoor je met het weerbericht voor de komende dagen... maar eerst deze van Clean Bandits...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 Ja, het blijft een mooie combi, hè? Deze single te samen met uh, Clean Bennett. Je hoort een rockabye. Dat ging niet helemaal lekker, geloof ik, met het uh, jingeltje. Maar we zijn er wel met het uh, weerbericht voor de komende dagen. Goedemiddag, Lex. Welkom Goedemiddag. in de studio, Lex. Goedemiddag, Rob. Ja, zitten we niet op strand vandaag? Nee. Nee, want... Ik vind geen strand weer. Nee, hè? Niet echt. Nee. nee niet echt Het was vanochtend wel warm, maar toen regende het. Ja? ja? Of was jij toen nog niet wakker? Ja, ja dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Oké. Okay. En toen werd het droog. Toen, ja? hadden, toen liep de temperatuur op tot ongeveer 21 graden. En toen om 12 uur ging de wind draaien naar het westen. En toen ging de temperatuur zakken naar 18 graden. En nu is het, uh, de wind toegenomen tot ongeveer windkracht 5 aan het strand. En de zon die is af en toe uh, te zien, maar dat vind ik dus geen strand meer. Nee, niet echt. Nee, nee, nee. Dus maar dan moeten we het mee doen, hoor. Het is nu al uh, een graadje of 17, 18. En uh, het was 21, maar ja, het is. Uh de temperatuur is gezakt omdat de wind naar het westen is gedraaid. Ja, ik was blij vanmorgen. Ik heb natuurlijk meteen op uh, meteopagina.nl even gekeken, Lex. Ja, Van, uh, ja moest ik nou uh, toch, toch iets, ondanks uh, toch een redelijke warme dag, de jas meenemen? Wat zag ik? Nou, het blijft droog. Dus, uh, Ja, vanmiddag het. Ja, dus vanmiddag wel. wel. Met, ja. Met, met, ja. met opklaringen. Nou, gelukkig maar. Ja, alleen die temperatuur is even gedaald. Maar het, de maximumtemperatuur was dus wel 21 graden. Maar dat was om 12 uur vanmiddag. Okay. Ach, goed, morgen. Dat, dat is belangrijker, want dat weten we nog niet. We weten nu wel wat voor weer het nu is. Morgen hebben we een dag met veel zon. Eerste pinksterdag. Kijk, kijk. Ja, dat is goed nieuws. Op een mooie, ja. op een mooie pinksterdag. En We hebben een, een matige westelijke wind. En de temperatuur is een graad of 19. En dat is de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus het is dus niets bijzonders morgen. We liggen op schema. We liggen op schema. Ja, goed zo, Robert Jan. Dat goed. Begrepen. Ja, nee, maar de, de, de vorige week we lagen we een beetje boven het gemiddelde. Dus hadden we weer ja. wat extra's. Ja, want uh, vorige week uh, was het uh, vandaag uh, 28, 29 Kijk. graden. Ja. Zo, hé. Ja, dus er zitten we even eventjes 10 graden onder, hè? Ja. Oké, okay, maar was het normaal voor de tijd van het jaar. Ja, ja. ja. Uh, dan gaan we naar de drie, tweede Pinksterdag. Dan hebben we ook periode met zon. En dan blijft het ook droog. Dus. Ook niet verkeerd, met een matige zuidelijke wind en een temperatuur van 20 graden. Ja, ook ook nou, niet verkeerd. Nee. Dus een lekkere dag uh, met Pinkster. Pinkster is het lekker weer dus. Nou, in ieder geval lekkere strandwandeling, dat zit er wel in. Uh, wou je het dinsdag ook weten? Uh, uh, uh, ik wel, Rob. Niet. Ja, ja, ik ook. Jazeker, jazeker. Het <laughs> ja. nou, is een dag met veel wind en veel bewolking en een grote kans op buien. En de temperatuur? Rond de 16 graden. Nee. Ja, daarom vraag ik ook, wil je het weten? <laughs> ja, nou nee, ja, eigenlijk had je beter niet kunnen zeggen, Lex. Nee, nee. nee maar nee. De, de, de verdere vooruitzichten. We hebben dus, met uh, de Pinkster hebben we dus behoorlijk weer. Maar we, hebben, we gaan naar een overgang naar koeler en licht wis, wisselvallig weer. Koel cool weer? Ja, koel ja. cool weer. En als je nog een duik in de zee wil nemen, dat is uh, 17 graden. Vorige week was de temperatuur van de zeewater uh, 15 graden. Dus die is in de weektijd 2 graden gestegen. Kijk, dat gaat de goede kant op. Maar Dat Lex. komt door die zoninstraling van de afgelopen week natuurlijk. Hè? Dat, dat zal het zijn, of zijn een heleboel mensen in het water geplast, dat kan natuurlijk ook. Da, ja. Ja, daar, kom, daar kom jij weer uit. Ja, ja, ja. dat doen zoveel mensen. Ja, ja, ja, ja. Maar als je verder wil zien wat voor weer het gaat worden, dan kan je dat. Uh, uh, zien op uh, www.meteopagina.nl en je kan het volgen op Twitter en Facebook op Meteo Zandvoort en op Text TV Zandvoort op Kanaal. Hoeveel? 40 zitten we. 40. Kanaal 40, ja. Maar, en, dan maar. wordt er dagelijks bijgewerkt. Mag ik ja? nog even een vraag vertellen aan Lex? Want Lex ja. Ja, het, het komt op, uh, het kwam zo bij me op. Maar vorige week hadden we zo'n heel raar verschijnsel aan de kust. Dat het, ja. Ja, bedoel, wij zeiden dan... Het, ja. Dat was nog nooit gebeurd in, in, in Zandvoort, zoiets. Zo'n Ja, het is nog nooit geconstateerd. Het kan een keer in de winter zijn voorgekomen. Ik zag, ja, maar... daar, ik, zag al, ik zag een foto van dat is een mini-tsunami op het strand. Ja. Met daarboven een hele dikke wolkendek. Ja, het Heb... was een uh, meteorologische tsunami. <lacht> Oké. Okay. oh ja. die. Ja, ja, ja. ja, het was een klein hoge drukgebiedje. dat langs de kust. Uh, overzee. Ja. van zuid naar noord trok. Uh, de, uh, ik heb die uh, grafiek. Heb ik, uh, opgeslagen. Uh, Uiteraard, want het is. Een, ja. een, het komt niet elke dag voor. Nee, en de, de, de luchtdruk die is. 5 hectopascal gestegen. in een hele korte tijd. En het was een klein hoge drukgebiedje. wat van zuid naar noord langs de kust trok. Ja. En dat is dan een. een, een drukgebiedje Wat in een korte tijd de luchtdruk gaat doen stijgen. En dan moet dat zeewater moet dan ja. ergens naartoe. En dat wordt weggedrukt naar alle kanten op. Ja, maar, dus ook uh, naar de kust toe. Ja, het, kon, het kon niet naar boven. Want daar staat al dat wolkendek. het hoge drukgebied wat jij zegt. Ja. Dus, dus toen, vandaar dat ze dan de andere kant uh, Ja, dat gaat, het wordt dus weggedrukt. Het is, je moet het zien alsof je in een glas met water blaast. Ja, dan gaat ja. het... Het water gaat dan naar Kijk. de zijkanten toe. Dat is, ja. de, dat is de uitleg. Ja. ja. En maar, dat ging dus in een vrij korte tijd van uh, zuid naar noord. Ja, want Katwijk had er ook last van... en het ging zo steeds de hele de kust Precies. van Noord-Holland af. Precies. Maar, en, en dat is dus het gevolg van, uh, maar, van de nareheid die we hebben gehad. Maar voor een weerman is het natuurlijk een prachtig natuurverschijnsel. Ja, want ik keek gelijk natuurlijk op mijn uh, luchtdrukgrafiek. grafiek. Ja. En daar zag ik dus een, een hele dip naar boven toe. Want het was ook onweer. Ja, en met top. onweer krijg je... een dip naar beneden toe. Okay. Maar het was nu een dip naar boven. En de harde wind erbij hè? ook nog. Ja, en dat kwam weer door die... door die, uh, die onweerstoring... die er achteraan kwam. Dat is het dus. Kijk, maar goed. Uh, de foto's zou ik bewaren, want het kan wel de hele tijd duren... voordat we weer zo'n natuurverschijnsel... mee gaan maken. Ja, dus. en ik bewaar... mijn grafiek hier. Ja. Want het is ook uh, iets, iets, heel, ja. iets heel heel, heel Voor weerman een, een, een, een, een, een, een, een grafiek die je nog niet had. Ja, ik zie hem hier. 29 ja? mei. Ja, maar dat geen televisie is, maar dan kon ik niet even laten zien. Ja. Nee, kijk, dan gaan ze gaan gewoon naar je, naar je website. Nee, want die staat er nu niet meer op. Ah, Oké. Okay. Nou. Maar in ieder geval bedankt voor de, de, de, de, de uitleg. Oké. Okay. Maar Lex, ze kunnen wel naar je website. What? Ze kunnen wel naar je website natuurlijk. Ja, je kan altijd ja, naar nou website. Voor, voor het weer. Altijd. www.meteopagina.nl Dank u wel, Lex. Okay. En graag tot volgende week. Volgende week. Dat was het weer. En, en ik hoorde het Lex zeggen. En inderdaad, op een mooie Pinksterdag. Ja, nou, daar komt hij aan dan, hè.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 Dankjewel dank je wel daarvoor. dank. André van der Heuvel en Leen Jongewaard hoor je. En op een oh, mooie Pinksterdag. Ja, en als je dan op tweede Pinksterdag het luisteren bent naar de herhaling van dit programma, een hele fijne tweede Pinksterdag, want dit programma herha wordt herhaald op de maandagmorgen tussen 8 en 11 uur. Jawel, De komende dagen lekker weer in zal lekker genieten als je hier uh, op vakantie bent. Ik zeg een hele fijne holiday. Deze dame Adele, heeft zoveel grote hits gescoord. En dit was er ook. Eentje van Jordan Water Under the Bridge. Nou, juist om half drie tot ongeveer tien over half drie hadden we Lex van de Horen met het weerbericht voor de komende dagen. Wil je het weer blijven volgen, ga dan naar www.meteopagina.nl. En dan had het al van mooie Pinksterdagen. Nou, daar zijn we best wel gek mee. En dan kan je ook lekker naar jouw favoriete strandpavillon gaan. En dan brengen we meteen op het volgende item. Want je kan weer stemmen op jouw favoriete uh, strandpavillon. De strijd om het beste strandpavillon van 2017 is gestart. Tussen 22 mei en 30 juni kunt u stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl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 En ik horecavakblad Entree. Het is de tiende keer alweer dat de verkiezingen worden gehouden. En u kunt ook stemmen via onze enige echte ZFM-app. Zo is het. Dus laat je stem niet verloren gaan. En stem op jouw favoriete strandpavioen. En dat is natuurlijk een pavioen in Zandvoort. Een mooie eendagsvlieg, de groep Tambourine en High Under The Moon. En zo gaan we alweer op naar het nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang, toch, Vos? Ja, Jazeker, even, ja, even snel een tussenstand in ja. Parijs... In de, in de tenniswedstrijd tussen Murray en Del Potro... De eerste set ging met 7-6. Spannende eerste set naar Murray. Tussenstand in de tweede set momenteel 4 tegen 3 in het voordeel van Murray... met Murray aan opslag. Oké, okay, spannende wedstrijd uh, daar. Oké. Okay. Trouwens, mocht je nog uh, naar uh, de Bombschuiten Bouwclub uh, willen gaan... vandaag is het open dag. Je bent van harte welkom in Tolweg 10a tot 5 uur.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 Came back, it's so bizarre